Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. KLM wil de... bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie met prijsvechters... maar ook met bedrijven als Lufthansa en British Airways bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen euro investeren... in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Topman Elbers wil dat het personeel voor hetzelfde geld harder gaat werken... Hij wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. De komende tijd wil de luchtvaartmaatschappij de bezuinigingsplannen uitwerken. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en prijsstijgingen. Dat betekent dat de pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. Doordat het pensioenfonds de afgelopen jaren het pensioen ook al niet kon laten meegroeien... zal de pensioenachterstand verder oplopen tot bijna 10%. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag... en de werkgevers nemen een groter deel van de premie voor hun rekening. De man die in Haaksbergen met een monstertruk het publiek inreed... had geen aansprakelijkheidsverzekering. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt Reporter. Bij het ongeluk in september kwamen drie mensen om het leven. Meer dan twintig mensen raakten gewond reporter meldt verder dat de chauffeur ook wordt vervolgd voor een zaak uit 2010. Toen hebben hij bij een evenement in Asten met een drag race motor het publiek inreed. Ook toen zou hij geen aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad. Feyenoord heeft de knock-out fase van de Europa League bereikt. In de kuip wonnen de Rotterdammers vanavond met 2-0 van titelhouder Sevilla. Het was de laatste tegenstander in de groepsfase. De doelpunten waren Van Toornstra en El Amadi. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Er staat een koude oostelijke wind. Vannacht opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen zonnige perioden en droog bij 13 graden in Zuid-Limburg. En maar 4 graden in Groningen. Dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Inderdaad, dat was de Cosmic Carnival. Uh, die hadden in 2009 bij de categorie bands uh, de grote prijs van Nederland gewonnen. Doe maar rustig aan hoor, Jan. Hè, want uh, we gaan nog niet uh, meteen uh, beginnen. Ik ga nog even uh, twee nummers draaien. En dan uh, gaan, we, gaan we in ieder geval nog even naar jou uh, luisteren. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat het uh, helemaal goed komen. Maar we uh, begonnen even met, uh, met de Cosmic Carnival... Uh, lees dat, uh, dat, ze, dat het uh, redelijk uh, oké okay gaat met uh, de band. <coughs> terwijl ik zoek naar het hoesje. Is ook wel ergens, zal wel ergens liggen, want uh, het cd'tje zit er nog in. Uh, want ze zijn uh, bezig om een, uh, een dubbel album uit te gaan brengen. Uh, live uh, wel te verstaan. Deels met hun eigen materiaal en deels ook met covers en traditionals. Want uh, een aantal weken geleden waren ze bij het uh, Thalia Theater in uh, IJmuiden. En daar hebben ze het een en ander ja, uh, achtergelaten. Uh, goede indruk overigens. Want uh, daar ging het ook om. Daar uh, hadden ze een deel van uh, de opnames uh, die gepland uh, stonden. En het leuke was op een gegeven moment... Uh, stond uh, Menno Timmerman daar op het podium. En die uh, zei op een gegeven moment. Ja, uh, de afgelopen week zijn ze bij uh, Gerard Ekdom uh, geweest. Of te horen, geweest. Dat moet ik uh, bij zeggen, zij zelf niet. En uh, dat leuk like, werd uh, het, album, of, uh, het nummer unicorn, waar uh, Marlies Kroon uh, heel duidelijk op te horen is. Gewoon maandag tot en met donderdag strak uh, door Gerard Ekdom uh, gedraaid. En nou schijnt Gerard Ekdom gezegd te hebben dat hij. Er helemaal niets van die band snapt. Maar er valt weinig aan te snappen Gerard. Want ze zijn veelzijdig. Dus dat is het uh, gewoon. Uh, daar heeft het gewoon mee te maken. Hey, we gaan naar een andere dame die veelzijdig is. In het uh, organiseren van huiskamerconcerten. Uh, zij heet Sandy Dane. Ze heeft uh, ook het afgelopen jaar een album uh, gemaakt. Uh, door middel van crowdfunding bij elkaar uh, geharkt. En toch is het heel erg leuk. En een van die nummers is ook uh, daadwerkelijk een single geweest. En dat is dit nummer Burning Bridges van Sandy Day. He said I'll go. I'll go when you're tired of me. He said I'll leave. When you're ready to leave me. He said I don't care. I don't care about your childish grief. I got a song. It hurts you as much as it hurts me Why do you keep pulling me down? Child, just close your eyes Sail away on your boat Of dreams, make sure you travel Light God, tell my people Don't cry God, tell my people don't cry God, tell my People don't cry, doctors Get out of sight Cause I'm a million Miles from home A million miles from the sea yeah. Cannot believe how much you've grown Should sure there's a bright future for you and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 There's a brighter future Morning's nine now I broke out of my personal Lowered, I escaped with steady stride, yeah I told myself to walk on I told myself to walk on I told myself to walk on, to, walk on to the early morning light, yeah Cause I'm a million miles from home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 En toen was het ineens eind oktober en toen stonden ze daar in Beatlesuit. was heel erg leuk, overigens, uh, dat ze daar uh, waren geweest. En uh, One Clueless Friend met uh, Martijn van Waveren, uh, ze hebben hier ook uh, gespeeld in uh, deze, uh, deze studio. Met z'n tweetjes, uh, leuke setting hebben ze dat uh, geweest. Uh, later is ook nog Martine Bond uh, geweest, die heb ik nog klaarstaan. Helaas niet onze eigen opname, want ik was uh, zo, uh, zo slim om de USB-stick uh, thuis te laten. En dan, uh, dan gaat het uh, niet goed. Ik, ik kijk naar het uh, gezicht van Shannon Rauwendaal. Die gaat nog uh, gewoon uh, lekker twee nummers uh, voor ons uh, spelen. Dus uh, ik weet niet welke je gaat spelen. Welke wordt dan het? Um, het eerste nummer heet Marshfire. Marshfire? Ja, dat is een beetje een slechte vertaling van uh, Dwaallicht. Oh, Oh! Ik ben heel nieuwsgierig. En het tweede nummer? Uh, Hidden Flows heet dat. Hidden Flows. Dat is dat nummer wat je bij Timur hebt gespeeld. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat je, wat je gaat, gaat doen. Ik, ik zou zeggen, het is helemaal jou. Oh, jou. Dankjewel. So I can sleep in your company Sometimes I feel All that I could leave behind in this place, full of incense. I miss your light and their shades, and their shades, and it's a Mars vibe. did you bring En dan dat nummer wat uh, zij ook heeft laten horen bij 3FM, bij Timur en Ramon. En dat uh, filmpje dat heb ik uh, gezien vandaag. En dat uh, ging over uh, een kop koffie en iets dergelijks. Maar Shona gaat het uh, nu gewoon zonder een kop koffie doen. Gewoon lekker bij ons. Helemaal ja, niks in de hand. Een kop en, koffie heb ik al gehad. Uh, ja. Net. Ja. En uh, ondertussen, dat, uh, dat ik dat zeg, dat uh, heeft zij, uh, me, nou ja, in ieder geval heeft zij dat uh, nummer laten horen. Hidden Flans heet dat, uh, heet dat nummer, geloof ik. Dat ja, goed, Hidden Flans he? heet het nummer, ja. ja. Uh, en dat, dat heeft zij al uh, daar uh, laten horen. Dat was in, uh, in een uh, weekendprogramma, geloof ik, hè, bij, ja, uh, bij op, hun. Ja, uh, op de zondag. de zondag. Ja. Moest je helemaal uh, daar uh, heen tuffen met, uh, met vaders, denk ik, uh, naar 3FM. Ja. Ja, maar het... Uh, het is altijd wel leuk, hè? Het was zeker leuk. Ja, ik, ik hoorde het toen, toen ik in de uh, kleedkamer van Paradiso zat. Ja. Omdat ik moest soundchecken voor het voorprogramma van Wouter Hamel. Dat was ik in Paradiso. Dus toen werd ik gebeld van, oh, wil oh. je niet uh, deze zondag ook bij ons langskomen? Dus ja. <laughs> dat was, uh, die avond kon sowieso niet meer nee. stuk. Dus, dus, dus jij ging in ieder geval met, uh, met uh, een gegring, uh, vette glimlach van oor tot oor. Lekker uh, zo van, Ziezo. Ja. Wie maar mij nog wat? <laughs> Hidden Flans, uh, dames en heren thuis. Uh, dit is Shannon uh, Raoundaal. Out of sight and out of mind. But all my thoughts are spent. On this way, the start that you have given. Such a bitter end. I'm letting Once Ja, ja, ja, ja, ja, nou, dat is, dat, it, it, weet je wel, ja, het, het klinkt zoveel anders als het zo klein uh, en wat helemaal bijzonder maakt elektrisch gitaar. Ja. Dat, dat, dat, dat gebeurt niet vaak, dat je, je dus zelf begeleidt met een elektrische gitaar. De meesten die, die hier komen, die hebben een akoestische gitaar bij. Maar jij doet het gewoon op een elektrische gitaar. Ja, er is nog één iemand die, die het ook... die ga ik, ga ik wel even zoeken hoor. want die, die, heeft, die heeft het ook gewoon met een elektrische gitaar ooit gedaan. Heb jij wel eens van Sue The Night gehoord? Yes. Die ja. heeft ook meegedaan aan de grote prijs. Ja. En is nu uh, heel erg hard bezig om uh, heel Nederland uh, een beetje te veroveren met, ja. uh, met die muziek. Hm. Ik heb het er nu even nog niet uh, klaar staan, uh, Tenminste met de USB-stick, maar wel op YouTube. Hier is uh, zij met Top of Mind. Dit was uh, Never Cry Wolf. Uh, het uh, nummer wat uh, gezien werd als het uh, vlaggenschip van uh, het album Actors and Liars van Alaska. Uh, het, het verhaal is uh, klaar wat betreft uh, dit album. Want inmiddels staat het uh, tweede album uh, in de stijgers. En daar hebben ze een uh, crowdfunding project voor uh, in het leven geroepen. En dat is ook geslaagd. Want ze gaan hem, uh, ze gaan hem ook uit. Uh, Prospero heet het, uh, Heet dat uh, heet het album. Uh, waarvoor hadden ze dat nodig? Dat hadden ze dus nodig om uh, nog bepaalde dingen uh, ja, uh, eigenlijk nog toe te voegen. Uh, wat, wat betreft het geluid en noem maar op. Uh, dat wilden ze heel goed uh, hebben. En dat was uh, de reden waarom ze het uh, in de crowd hebben gegooid. En dat is ook een beproefd middel van muzikanten. Uh, dat volg jij denk ik ook een beetje. Hè? Uh, hoe uh, kom je aan uh, je geld om uh, je dromen waar te maken? Dus het uh, maar in uh, de menigte en uh, kijk uh, hoeveel geld het oplevert. Wordt daar, uh, ben je de, uh, zie je daar wel stiekem naar te kijken van hoe krijgen die mensen dat voor elkaar? Of doen ja, ik, ik hou wel een aantal van dat soort uh, voor de kunst in de ja, gaten zeg maar. Dat hou je wel in de gaten, ja. ja. Uh, nou, nou heb jij al be best wel uh, ben je bezig met een aantal volgers uh, uh, ja, heb je al een, een behoorlijk aantal ik geloof het wel, al tegen de duizenden heb je, heb je al uh, tenminste op Facebook als ik het, uh, als ik het zo bekijk. Ja. Uh, 893. Ja. ja, dat kan nog veel meer. Hè. Jongens, <laughs> kom. Eh, ik bedoel, eh, als je hier geweest bent, dan uh, moet het dat uh, gelijk uh, naar 900 uh, minstens uh, gaan lopen. En, uh, maar, uh, ja, met, met 900 likes geef ik ook uh, twee tickets voor de grote prijs weg. Dus. Oh ja, ja dat, dat had, je, had je gemeld. Dat zag ik. Uh, ik heb iets gedeeld hoor, want ik heb het ook meteen aangegrepen vandaag. Om jou uh, onder de aandacht te brengen. Omdat je, omdat je te gast daar was. Dus, ik, uh, dus, dus wij als alternative hè, hebben dat meteen ook gedeeld. Maar uh, ja, zo'n uh, zo uh, pagina van ons, dat telt weer niet. Dus het uh, gaat alleen maar om individuen um, Want uh, dat is de eerste EP, hè? No. Ja, klopt. Ja. ja. Um, die is natuurlijk wezenlijk. Uh, die staat nu. Uh, ja, dat is wezenlijk anders dan. Uh, dan waarmee je nu. Uh, bezig bent. Uh, yeah. Dus. Ze zeggen dan met een heel mooi woord. Is dat representatief of minder representatief? Van. Uh, dat, uh, de EP die je gemaakt hebt. Minder. Denk ik. Ja, ja. <laughs> Goed nee, nee, maar. Ja, het is. Ja. Ik, ik heb dat in uh, maart opgenomen. En ja. uh, die nummers waren toen ook nog fijn nieuw. Ja. En. Uh, ja, ik heb nu gewoon een jaar lang heel veel gespeeld. Mm -hmm. Dus dan. Ga je die nummers ook anders spelen? Ja. Anders zingen. En dat merk je wel. Ja, ja en je, en je schrijft natuurlijk heel veel nieuwe dingen. En dan denk je ja, dit is beter dan. En dan, een is, een, en dan is het natuurlijk ook de uitdaging dat je, uh, het, uh, dat je ook nieuwere nummers uh, weer uh, gaat, gaat maken. Ja. Ja. Nou, dat is logisch. Want, ja. uh, <laughs> ze zeggen wel eens, uh, YouTube bijvoorbeeld, die heeft zichzelf al meerdere malen uitgevonden. Heb, heb jij dat ook gedaan? in die korte tijd dat je bezig bent? Of uh, mag ik dat niet zo zeggen? Ja, het is lastig. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, het is maar een vraag. Uh, de, de, hoe belangrijk is die sociale media voor, voor jou... als het gaat om je boodschappen uit te dragen? Om uh, überhaupt te laten merken dat je er bent? Ja, het, is, het is wel een heel handig middel. Vooral ja? uh, Facebook voor mij. Om uh, dus te laten weten waar ik mee bezig ben. Hm? En, uh, ja, zonder dat is het wel moeilijker om meer aandacht te krijgen. Om meer aandacht te krijgen? Ja, als dat er niet is, dan is het toch. Ja, Ik bedoel, Shannon Rauwendaal is moeilijk om op te zoeken. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus het is wel fijn dat. Ja, met sociale media zo, uh, gaat het allemaal wat makkelijker. Ja, het, uh, het helpt uh, wat meer. Ja. Ja. Zo hebben wij elkaar ook gewonnen. Ja, ja, nou ja. Ik, ja via, het het via is via, via Ro Halfheid van Holst een beetje ja, stiekem gegaan. Ja, uh, ik moet Ro uh, wel uh, de enige credits uh, erbij geven. Uh, ja, heel graag. Ja, want, uh, <laughs> want hij heeft uh, bij hem zag ik het staan. En toen werd ik gelijk getriggerd. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Dan ga ik eens even wat meer op inzoomen. En dan kom je op een gegeven moment... Uh, ja, uit bij, bij uh, zaken waarvan ik denk... Ja, dat, uh, dat had ik ook zelf niet uh, kunnen bedenken. Uh, weet jij dat hij ook uh, bezig uh, is uh, geweest uh, met, uh, met, met, met, met een uh, project Weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee? Uh, het, het, het, het leuke er is, is dat hij ook geweest is bij ons... Samen met uh, Luc Nijman. Uh, ik heb hem ook weer op een USB-stick staan, maar... Dit hebben we even er geplukt. En dat heb ik zelf op YouTube gezet. Nou ja, als je achter dat andere scherm gaat zitten. dan zie je wat we. Dat is bijna dezelfde plek waar jij vanavond hebt gestaan. Dit is het werkje wat ze hebben gemaakt: Dit zijn de Rolex-Babies. La la la la la. Dancing. Yeah. Check the bottom, mm -hmm. check Het eerste, hoe ze zich noemden, dat was de Electro Babies. Maar ja, de Electro Lux Babies. Of de Electro Lux, zo heten ze eerst. Maar ja, dat vonden de, de twee heren toch iets meer met, met stofzuigers te maken hebben. Dus toen noemden ze zich de Rolex Babies. En uiteindelijk zijn ze hier 24 april hier geweest. Marcus vervloekt het medium YouTube. Ik was wel lekker zo eigenwijs om het daar weer op te zetten. Maar ja, daar. Daar hebben wij uh, backstage nogal wat uh, meningen verschillen over. Wat wij zeggen, uh, vrolijke vriend? Uh... <laughs> YouTube is voor dansende katten. Ja, nou, je, ik ben je, een dansende als, kat. Als jij op YouTube kijkt, dan kom je dansende kiddies tegen en weet ik het allemaal niet. Oh. Als jij <laughs> op Fimeo kijkt, kom je alleen maar de, de, de, de mensen die echt wat, wat iets, okay. iets wat meer te bijvoorbeeld, bieden hebben. Uh, bijvoorbeeld Andy bijvoorbeeld. Hè? Ja, uh, Andy. Die? Ja, ja, die <laughs> moet jij ook. Kennen, ja. ja, ik heb een keertje... City Love. Ja, uh, ze speelde samen met mij in het voorprogramma van een band, dat heet Scarlet. En, uh, zeg maar wel wat, ja. Ja, zij hadden een album release in de Cox Amsterdam en uh, moesten wij allebei spelen, dus mm -hmm. daar ken ik Andy van. Ja, ja en uh, Andy uh, had al oren naar om uh, hier langs te komen, alleen ja, wij zeggen dan ook sorry Andy, maar uh, tot aan, uh, aan het begin maart zitten we vol, dus... Ja, jij was. Uh, ik groot jij of, jouw, jouw, jij samen met Laxmi heb jij ontzettend veel geluk uh, gehad, ja. want uh, Laksmi uh, staat ook in die finale. Dames en heren, dus uh, deze, deze Shanna Ravendaal dus ook. Alleen bij de categorie Singers Songwriters, dus yes. dat, uh, dat is het uh, grote verschil. Ik uh, zou zeggen, Marcus, hey, ja, <laughs> uh, want Shanna hebben we weten te porren nog voor een uh, kleine toegift, dus dat gaan we nu uh, doen. Uh, in ieder geval gaat Marcus nu. Als het goed is, de uh, camera aanzetten. En dan uh, loopt hij uh, met een uh, wervelwind uh, achter mij langs. En dan uh, gaan we vragen, wat gaan wij uh, horen van jou, Shanna? Nummer heet Getting Close. Getting Close. Marcus, uh, die is uh, nu uh, zover. Dus het uh, kan. I'm a wave in my flake in the I'm a wave and my flake in the air. Can't you see? geluid laten we altijd even leuk weg uh, hebben. Mag ik je heel hartelijk danken dat je toch nog even dat kleine toegift uh, hebt willen doen bij ons. Ja, geen, geen probleem. Nee. <laughs> we vonden het heel erg leuk uh, dat je gewoon uh, geweest bent. Uh, dat, dat sowieso. Maar we sluiten het zo eventjes af. Eerst uh, nog even muziek. Uh, daar heb je ook uh, de grote prijs uh, mee, uh, mee gedaan. Uh, onder andere. Zij uh, mag niet meer verder. Jij wel. Ik heb het over Martine Bond. En uh, het... Uh singeltje wat zij eerder heeft uitgebracht dat heette On The Run en dit is de versie zoals we dat kennen van haar album I am thirsty, and you'll be stuck up with me till it's closing time. Oh, yes, here at the bar every night, laughing like. En dat was even heel kort nog Marcus die nog eventjes iets voor elkaar heeft weten te krijgen. We sluiten het af. Ik dank Shanne voor haar komst naar Alternative FM. Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik mocht komen. En we spreken je graag een andere keer weer. Goed. En deze, die sluiten, de, daar sluiten we dan mee af. En dat is uh, Mirko en zijn wijze mannen. We dus ze kunnen niet helemaal uh, laten horen tot aan tien uur. En daarna is het de beurt aan Shaddle Duif. Met een beetje rustige muziek. Dat is tussen eb en vloed. Dag. 4.5 en in de eter op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.